Alle onderhandelaars zijn tevreden over de afspraken die ze hebben gemaakt. Premier Rutte zei te hopen dat de partijen er nu in slagen... een zekere politieke rust te bereiken. Minister Asscher zegt dat hij blij is dat het sociaal akkoord... met meer ambitie wordt uitgevoerd. En zijn collega Dijsselbloem voegt eraan toe... dat er nu eindelijk zekerheid is voor mensen. De PVV vindt dat D66 ChristenUnie en SGP... een historische blunder maken door het akkoord met de coalitie. Volgens partijleider Wilders zorgen de drie ervoor dat het sloopkabinet Rutte 2 nog langer in het zadel blijft. Volgens de PVV gaan nivelleren en kapotbelasten door en lost het akkoord de crisis niet op. GroenLinks, dat tot woensdag nog meepraten over een akkoord, vindt het betreurenswaardig dat het kabinet blijft focussen op 6 miljard aan bezuinigingen. Het Nederlands elftal heeft in de Amsterdam Arena met 8-1 gewonnen van Hongarije. Bij rust was het al 4-0. Robin van Persie maakte drie doelpunten. Hij heeft nu 41 Interland goals op zijn naam. En passeerde daarmee Patrick Kluivert, die tot nu toe met 40 goals de topscorer van Oranje was. Het weer vannacht in het zuiden droog met kans op mist. Minima rond 4 graden. Overdag in het noorden nog eerst mist. Later soms zon en weinig wind. En het wordt 12 graden. Dit was het NOA-journaal. Dit is Radio 1. En Casa Luna. Klaas Trupsteen. Goedenacht, hartelijk welkom bij Casa Luna. Vannacht hebben we een kunstenaar te gast. Een kunstenaar die installaties maakt, die eigenlijk ja, grotendeels voortdurend in beweging zijn. Als een soort, klopt niet helemaal wat ik nu ga zeggen... maar toch als een soort perpetuum mobiles, maar dan uh, met een motortje. Dus dat is deel wat er niet aan klopt. Uh, het zijn grote installaties, gemaakt vaak van materiaal dat op straat gevonden wordt. Uh, het liefst ook bouwmateriaal. Dat vraagt hij dan aan die mensen die aan het werk zijn. Dan krijgt hij hele stukken mee en dan kan hij dan wat mee maken. Het is altijd lastig om kunst te beschrijven, vind ik. Ik weet ook niet of u er nu meteen een beeld bij krijgt, maar... Als het goed is, gaat dat de komende drie kwartier wel veranderen. Anders moeten we maar even een beetje gaan googelen. Dan kunt u het ook zien, want er zijn genoeg filmpjes en foto's over te vinden. Maar het zijn uh, kunstobjecten die een beetje weerbarstig zijn. Die hun eigen weg gaan. Die materialen, daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Dit het is een kunstenaar die, die veel succes heeft. Uh, hij heeft de publieksprijs gewonnen van de Volkskrant Beeldende Kunstprijs. Uh, en was ook genomineerd overigens voor de juryprijs. Dat is een kunstprijs voor uh, kunstenaars onder de 35. En jij bent... Dertig hè? Ja, 30. 30. Uh, de komende tijd heeft hij een tentoonstelling in, in Helmond en eentje in Amsterdam. En hij gaat naar China om allerlei dingen te doen in Beijing. Dus hij uh, timmert lekker aan de weg. Zorro Veigel is de gast in Casa Luna. Hartelijk welkom. Dankjewel. Um, ja, die tentoonstellingen in Amsterdam en, en Helmond. Wat, wat, wat uh, uh, waar zullen we het eerst over hebben? Amsterdam of Helmond? Laten we bij Helmond beginnen. Nou, vertel. Want het gaat over, over de industriestad Helmond... en daar de, de geschiedenis van ook. Inderdaad. En hoe maak je daar dan een... Of was het een bestaand kunstobject? dat daar dit, dit was een werk wat ik uh, eerder gemaakt had... en wat eigenlijk oh. gewoon toevallig daar heel mooi in paste. Um, in de eerste versie van het werk... was ik eigenlijk nog niet helemaal tevreden over... of de, was het nog niet helemaal goed. En dit was een mooie gelegenheid om... Um, dat werk voor mezelf ook af te maken. En um, ja, zo te maken dat ik er uh, zelf helemaal blij mee was. Is het één installatie? Het is een installatie die bestaat uit twee delen. Het zijn eigenlijk een soort um, watervallen. Maar ook lopende banden. Um, die uh, constant stromen en rondlopen. Ja, en heel erg kronkelen. En heel erg kronkelen. Ik zie ze nu op en, een filmpje. En een soort ja, voorbij kletteren. Wat voor materiaal is dat? Want het zijn, ja. Um, dit is uh, ja, polyethyleen. En dat, uh, in dit materiaal dat wordt gebruikt om uh, grondkabels te beschermen. Ah, oké. Okay. En ik zie ook een soort slang in, een, in de vorm van een, beetje van een spinnenweb. Maar dan zonder de... Oh, dat is uh, misschien niet Helmond. Wat je met... Nou, dat is denk ik dan inderdaad een ander werk wat je nu oh. even voorbij ziet komen. Um, want dat, dat kan goed. Dat is waarschijnlijk van de vorige installatie waar... Het was een soort drie luik waar dit een onderdeel van was. En nu heb ik dat daaruit gehaald en tot een zelfstandig werk gemaakt. En waarom past dit zo goed bij de geschiedenis van een industriestad? Um, de tentoonstelling is voor een gedeelte in een uh, textielfabriek... die ook nog uh, functioneert. Ze maken daar um, verloers. Of volgens mij mag ik het geen vloers noemen. Maar, um, zij produceren daar stoffen en ze, ze, de geschiedenis van die stad is eigenlijk heel erg... Um, juist die textielindustrie is daar heel belangrijk in. En als je die fabriek binnenloopt, zie je daar allemaal machines... die eigenlijk precies doen wat mijn kunstwerk ook doet. Um, of in ieder geval visueel zitten daar heel sterke verbanden in. Um, in de soort bewegingen die daaruit voortkomen. Oké, okay, want daar, daar komen ook hele rollen, ja, textiel uit dan in die kronkelok. Precies, maar die worden daar allemaal juist weer machinaal... heel netjes opgevouwen en opgerold. En bij mij wordt dat een soort doorlopende chaos... terwijl zij het juist kreukvrij proberen te houden. Want het blijft allemaal kronkelen... en daar heb je dan weer zo'n motortje waar ik het net al even over had. Het wordt aangedreven met een motor die gewoon het constant in beweging zet. Dus de energie die erin gaat, die is heel constant. En de bewegingen die eruit voortkomen, die zijn eigenlijk steeds veranderend... doordat het materiaal zijn eigen wil heeft... En uh, ja, nou eenmaal kronkelt zoals het zelf zin heeft. Want uh, kronkelt het nooit op dezelfde manier? Is iedere beweging anders? Um, nou ja, nooit op dezelfde manier. Kijk, um, elke golf is ook anders. Dus ik bedoel, in, in grote lijnen natuurlijk er het zijn hetzelfde soort bewegingen. Maar wat er precies gebeurt is toch elke keer weer anders. En dat is in Helmond. Hoe lang is dat daar te zien? Oeh, wow. oh, um, vier. Even, um, vier maanden. Dus het is een behoorlijke tijd. Ja. En ja. dan in Amsterdam ook een tentoonstelling? Ja, dat is een tentoonstelling in de servicegarage. In de servicegarage is een collectief... of eigenlijk nou ja, een expositieruimte en een plek met ateliers... die zes jaar geleden opgericht is door een aantal vrienden van mij... of een groepje vrienden die toen bijna allemaal net van de Rietveld afkwamen... in een oude garage... En dat was voor ons een soort podium om onze eigen dingen te doen. Um, na drieënhalf jaar moesten we toen verhuizen van die locatie naar een nieuwe locatie. En dan ben ik toen uitgestapt uit het groepje. Waarom? Um, omdat ik het druk genoeg had met mijn eigen dingen. En het ook wel fijn vond om gewoon even helemaal voor mezelf een eigen plek te hebben. Uh, en nu vieren is een soort zesjarig jubileum. Um, dus met iedereen die er ooit onderdeel van was. En dan mag je ook weer een installatie doen. Dus uh, daar moet ik ook aan meedoen. En welke is dat? Welke installatie? Dat is een, uh, een werk wat ik niet lang geleden gemaakt heb... voor een tentoonstelling in Eindhoven. Wat nu uh, Coil heet. Dus dat is een ja. uh, krul of een kronkeling. En, uh, ja. Maar een kronkeling? Vertel, vertel um, je? Uh, het is uh, ook... Buis die gebruikt wordt in de grond om kabels te beschermen. Ja. Maar nu in plaats van zo'n lopende band is het buis. Um, en dat wordt gemaakt als een heel lang dun stuk. Maar om, ja, die fabrieken zijn maar beperkte lengte. Dus op een gegeven moment moeten ze het wel gaan oprollen. Maar dan is het spul nog heet terwijl ze het oprollen. Dus daardoor blijft die krul in het materiaal zitten. Dus altijd als je het afrolt wil het weer terug naar die krul omdat het nou eenmaal warm opgerold is. Um, en die, die, ja, die uh, kronkel die in dat materiaal zit... die uh, probeer ik te gebruiken om een soort steeds vreemdere vormen te krijgen. En het materiaal te laten worstelen met tussen recht zijn... of de zwaartekracht zijn werk laten doen... en de stijfheid die in dat materiaal zit. En beweegt dit ook? Ja, het beweegt. Maar het, het rolt soort van die krul... die Draait een beetje rond en die zakt soms helemaal uiteen. En dan wordt het weer heel netjes bij elkaar gevouwen als een soort veer. En dat komt ook door een motortje. Ja, dat is ook door een motortje die dat ding dan kom je aan al motortjes. Ja, daar <laughs> heb je zo je adresjes voor. Ja. <laughs> Marktplaatsen. Bijvoorbeeld. Zijn dat oranje buis? Is dat een oranje lange buis? Um, is, is... Die, die buis heb je in allerlei kleuren. Nee, um, dat is uh, weer een ander soort buis. Oh. Um. <laughs> oh, oh, ik zie hem daar. Oh, groen is het. Ja. Ah, oké. Okay. Het zijn, het, het, is eigenlijk, het zijn variaties op een thema, hè, wat je ja, ja, het zijn eigenlijk allemaal een soort constant doorlopende stromen um, van um, ja, materialen die een beetje hun eigen weg gaan. En meestal geef ik ze een energie mee, um, stuur ik ze een beetje en ja. daarna moeten ze het zelf uitzoeken. En wanneer is het nou af voor jou? Wanneer denk je nou van, ja, dit is goed. Um, ik denk dat dat meestal een moment is dat ik er zelf lang genoeg naar kan blijven kijken... en verbaasd kan zijn over wat er gebeurt. En um, een soort de eigenwijsheid van het materiaal spannend genoeg is om ja, ook mij te boeien. Dus dat, dat al het materiaal moet eigenwijs zijn. Het moet zichzelf een beetje maken. Ja. En, en gebeurt het wel eens dat je iets maakt waar je niet door geboeid wordt dan? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, um, negen van de tien dingen die je doet, denk je... Nou, nog niet helemaal. Mag weer terug naar de stapel. En dan ga je weer iets anders doen. En dan kom je ja, soms tijdens dat uiteraard iets heel anders tegen... wat heel spannend is. Um, maar er zijn genoeg uh, dingen die je ondertussen probeert... waarvan je denkt, nou, best leuk, maar net niet. En, en is dat dan omdat het niet weerbarstig is? Omdat het te veel doet wat jij zegt? Omdat het zich uh. laat leiden? Het kan zijn dat het in het te weinig weerbarstig is. Of juist te weerbarstig. Dat kan waardoor, ook nog. Ja, waardoor ik um, gewoon het, het niet kan temmen. Ja, als het, ik moet het beest toch een beetje trucje een trucje laten doen. Het is een beest, ja. Ja, het zijn, het zijn absoluut dieren voor mij. Echt? Ja. En ook kinderen heb ik ergens gelezen. Ja, nou ja misschien als huisdieren of als kinderen zijn in het... Um, ja, dingen waar ik toch een soort emotionele relatie mee aangaat. Dat ik het van, oh ja, nu gedraagt ze zich heel braaf. Nu heeft hij een wilde bui. Ja, nu gaat het even helemaal mis. Want dat gebeurt ook af en toe met mijn werk. Dat het opeens zichzelf helemaal opvreet. Oh ja? Wat gebeurt er dan? Nou ja, dan raakt het op een manier in een knoop die niet de bedoeling is. En dan komt het er ook niet meer uit? Nou ja, of in heel veel kleine stukjes. Het kan nog alle kanten op. Maar dat is ook het leuke aan zo'n wild beest maken. Uh, bij uh, Siegfried en Roy is het ook wel eens misgegaan. Uh, Zo'n wild beest, ja, dat kan ook af en toe bijten. Ja. Grappig is dat. En je hebt een emotionele band met die kunst. Ja, sommige wel. Ik bedoel, ja. Ja, je leert het toch kennen en het materiaal leer je kennen. En je weet dan waar het gek gaat doen of waar het zijn eigen leven gaat leiden. Heb, heb je enig idee hoeveel van die beesten of kinderen je ondertussen hebt grootgebracht? Uh, ja, tientallen, maar uh, tenminste, ik denk dat er misschien een stuk of tien zijn die ik echt tot volwaardige kinderen uh, ja, heb zien opgroeien. En er zijn er ook genoeg waarvan ik denk, ja, die zijn oké, okay, maar die hebben er nog niet een soort ereplekje voor. heb je niet echt een band mee. Ja. En, er, en ik las zelfs ergens dat, dat jij je bezorgd bent om hun gezondheid. Nou ja, juist omdat het dus ook af en toe misgaat. Um, en ze dan zichzelf opvreten of um, ja, er gewoon mee ophouden. Ja, daar maak ik me wel zorgen over natuurlijk. Ja. Dus God, ze is. moeten ook um, een beetje onderhouden worden en liefde krijgen. Hoe geef je die liefde dan? Um, en door goed, goed in, te, in de gaten te houden wat ze aan het doen zijn. En soms, je leert ze kennen in um, de geluiden die ze maken. Um, hoe ze bewegen. En ik merk dat als ik zelf op een opening sta... Ik altijd een soort eenoorge spitstep op het achtergrondgeluid van wat mijn installaties maken. Zodra dat geluid dan even wegvalt, of ik het niet hoor, zeg ik zo... Oh, ja, wat gebeurt er? Om, ja, je, je moet bijna alsof je een soort babyfoon hebt met mijn werk. Kun je die kinderen ook weer loslaten, of die um, dieren? Soms wel. Op een gegeven moment is zo'n werk... Um, volwassen. Volwassen inderdaad. <laughs> sterk genoeg om gewoon op zichzelf te kunnen staan. En dan weet ik ook een beetje van, oh ja als het misgaat, gaat, het daar mis. En dat kan je zo verhelpen. En dan is er eigenlijk niks in de hand. En dan is inderdaad een werk sterk genoeg dat ik zeg, nou, dat kan naar die tentoonstelling. En daar hoef ik me geen zorgen voor over te maken. Maar als het naar de tentoonstelling gaat, komt het misschien ook vaak weer terug. Ja, ja. Maar er zijn ook, ook mensen die het kopen, hè? die het van je afnemen. Precies. Maar dan moet een werk wel volwassen zijn voordat dat kan. En, en als er nou iemand met heel veel geld komt... maar je denkt, die gaat niet goed met mijn kunst om? Um, sowieso moet je toch een soort afspraak met die mensen maken... over hoe je met zo'n werk omgaat. Maar er zijn ook wel eens werken verkocht aan mensen... die ik nooit ontmoet heb en ik geen idee heb. Uh, wat er... En dat vind ik wel een beetje eng, een beetje moeilijk. vind ik niet leuk. Nee. Ik kan me iets bij voorstellen. Ja. Mooi is dat. Ja. Waarom vinden anderen jouw werk zo aantrekkelijk, zo leuk? Waarom kijken mensen er zo graag naar? Um, nou ja, ik denk dat het ze dus ook kan boeien en dat ze die, um, het visuele plezier er ook in zien. Um, ik denk dat het werk is wat plezierig is om naar te kijken en ook um, um, op een bepaalde manier je makkelijk kan boeien. Het is een beetje zoals het haardvuur wat we hier op de televisie hebben staan. Um, het is heel simpel en vanzelfsprekend, maar op een, een of andere manier trekt het toch je aandacht en um, kan het iets ja, bijna um, mesmerizing um, meditatiefs ook hebben. Zijn ja. Ja. mensen er wel eens heel lang naar te kijken? Ja, je, vaak dat ze wel. bijna in een soort trance raken. Ja. Het zou misschien ook als een waterval of in het vuur, het zijn... Ja. Zo'n soort gevoel heeft het Ik van. kijk overigens nooit naar dat videootje hier. Nee, maar dat, dit is een, een dit video vuurtje. van. Dat haalt ja. het niet bij het echte ding. Nee, een echt vuurtje zou ik wel leuker vinden. Ja. Maar, maar die kunst... Want, want wil je er nog meer mee dan dat mensen ervan genieten... en dat het een mooie visuele ervaring is... waar je lang naar, naar kan kijken en, en waar ja, je steeds de, door verrast blijft? Natuurlijk zit er ook nog wel een meer, meer gedacht. Maar ik denk dat... Um, dat de manier is om mensen het in de eerste instantie te laten kijken. Um, en daarmee kan je ze een soort handvat geven... om misschien daar ook nog betekenis achter te vinden en te zoeken. En um, daar zijn verschillende lagen in. Um, ik in de eerste instantie denk ik dat het belangrijk is... dat je er, um, de schoonheid van de simpele dingen eruit kan halen. En dat het um, een soort... Um, manier is om te zien dat een heel simpel proces iets heel complex kan opleveren en dat er um, allerlei heel spannende resultaten uit een motortje kunnen komen wat alleen maar ronddraait. Ja, dus de um, schoonheid van simpele dingen, van het alledaagse zou je ja. kunnen zeggen. Mm -hmm. Veel uh, bouwmateriaal. Dat is leuk om naar te kijken. Maar wat is dan de laag die daar nog achter of onder zit? Een um, um, een boel van het werk heeft ook nog een soort uh, zeg maar, beangstigende factor. Het is uh, vaak ook gewoon heftige machinerie die er aan te pas komt. Want het, daarom zijn het ook toch nog wel een soort van wilde beesten. Um, dus het, je gaat er ook een fysieke relatie mee aan. En ik denk niet dat het werk in die zin een soort uh, politieke boodschap... of een heel erg sociaal-kritische boodschap heeft. Maar meer een... Uh, Um, eigenlijk een uh, soort pleidooi is voor um, het spelen, het genieten, het, uh, het ontdekken. En ook misschien uh, een soort van... als je goed om je heen kijkt is er veel meer schoonheid dan je op eerste gezicht denkt. Misschien. Ja, maar de, in precies dat. Ja. Want we hebben nu over die slangen en die, die kronkelende dingen. Uh -huh. die, nu staat er toevallig een filmpje voor hier. Uh, dat lijkt wel een soort opwaaiende zomerjurk. Een ja. rok. Uh -huh. een stuk... Wat is dit voor spul? Plastic? Het, het, het is uh, ja, vrachtwagenzeil en uh, een soort plastic. En dat is dan rond mm -hmm. en dat hangt aan een ronde schijf. Ja. En die draait en dan gaat die, ja, die rok als het ware beweegt Ziet er prachtig uit, ja. Het, het is inderdaad een zomerjurk, maar dan van 10 meter doorsnijden. En precies, want er staan mensen onder. Die kunnen er aardig wat onder. Dus ja. dat, dat, dat, dat, is, dat komt heel dichtbij en dat beleef je dan helemaal natuurlijk. En in het, als je het zo op zo'n filmpje ziet, dan is het, heeft het iets heel elegants. Maar als je eronder staat, dan is het ook een soort donderverzwolk. Want dat klappert en dat, de wind komt er vanaf en het raast. En dat... Ja, mooi. Ja, en, ik... en dan toch even hoe, hoe dat nou precies tot stand komt. Hè? Want ik kan me voorstellen dat je af en toe materiaal ziet en denkt... hé, hey, daar kan ik wel wat mee. Maar dit bijvoorbeeld, hoe is dit nou begonnen? Um, dat begint met een soort kleine spielerij. En dat groeit naar iets van, Oh nou ja, als ik dit doe, dan gebeurt er iets. Dan vind ik dat spannend. Het begint inderdaad gewoon met een stukje stof wat je laat ronddraaien. En denkt, ah, maar dat beweegt op een interessante manier. Maar hoe kan ik dat verder brengen dan dat? Van, nou ja, ik vind dit wel leuk of mooi. Hoe kan ik dat um, op een een of andere manier, ja... Omarmen en voor mij pakken zodat ik het spannender wordt dan alleen maar. God, een stukje ronddraai en zeil. Want als je het heel sec bekijkt, het is een stukje rond zelf. zeil. Ja. Maar toch, als je eronder staat, is het een heel ander soort ervaring. Maar is dat dan spannend gemaakt? Of bleek dat toevallig spannend te zijn als je het maar groot genoeg maakt? Nou, mijn schaal is daar een factor in. Maar het is, um, dat is niet de enige factor die erin speelt. Het is ook heel lang spelen met. Um, hoe beweegt dat materiaal dan? Welk materiaal beweegt op welke manier? Um, waarin komen die ja, kronkelingen het beste tot zijn recht? Wanneer begint het te klapperen? Uh, of wanneer trekt het recht is juist strak? En in, de, in dit geval bleek dat vrachtwagenzeil te zijn? Ja. Maar hier was het idee er eerder dan het materiaal? Um, nee, het begint met eigenlijk gewoon kleinere experimentjes. waarvan je denkt, hier zit wat in. En dan ga je uittesten welke factoren daar invloed op hebben. Um, wat maakt het spannender als ik het lichter materiaal gebruik... of zwaarder materiaal? Oh ja, nu gaat het meer klapperen nu. Ja. Um, zakt het heel snel in? Of juist komt het heel makkelijk los? Um, daar ga je mee spelen en ontdekken... wat het voor mij spannend maakt. Maar soms is het ook dat, dat je op straat iets ziet... en dat denkt, Dat wil ik ook hebben. Ja. Daar wil ik iets mee doen. Wat Kun je daar voorbeelden van noemen? Um, nou ja, dat... Die buis, die coil die oh ja. ik net ja. beschreef, um, die dus morgen in de garage tiende. Die kwam net voor het uit een stel bouwvakkers die bij mij voor de deur bezig waren. En gewoon een worsteling hadden met een stuk buis ontrollen. En um, ja, die stonden daar met z'n tweeën te trekken en te duwen. En ze kregen het eigenlijk gewoon niet uit de knoop. Um, ben je ze toen even gaan helpen? Ik zat gewoon aan de koffie en ik keek uit het raam en ik ben naar buiten gelopen met mijn koffie van, uh, nou jongens, lukt het? Uh, wat fantastisch. Um, <laughs> ja, dat vonden zij niet waarschijnlijk. Nee, um, en toen was het, uh, mag je uh, een stukje hebben? En toen uh, zeiden ze nou, uh, als de baas niet kijkt, dan gooi ik het wel in je voortuin. Echt? Ja. Yeah. En hoeveel stuk, hoe lang stuk kreeg je toen? De, toen kreeg ik 10 meter, maar toen heb ik later het bedrijf opgespoord dat het spul maakte. En zelf nog vele meters van dat spul gekocht. Maar... Ja. En daar maak je dan kunst van. Zorro Veigel is te gast vannacht in Casa Luna. Ik vertel u nog even dat u meer informatie kunt lezen op radio1.nl, de site. Daar kunt u dit gesprek morgenochtend ook al terugluisteren. U kunt het podcast, u kunt zich via die site aanmelden voor onze nieuwsbrief. En we hebben ook nog een Facebook-site. Uh, sorry, jij hebt ook... Ik vind dat trouwens een van de mooiste namen... die we de laatste tijd gehad hebben. In, ben je zelf ook tevreden over die naam? Hè? Ik ben heel tevreden over die naam. Maar dan een moet prachtige ik wel naam. heel eerlijk bij zeggen dat... Dat ik het verkeerd uitspreek. Nee, nee, oh. je, je spreekt het goed uit. Maar dat het een verkorte versie is van een veel langere naam. Oh, noem die ook eens. Um, officieel heet ik Zoroaster. En dat komt van Zarathustra. Dus het... Uh, en... Uh, om het helemaal volledig te maken is het dan Zoroaster, Frans, Ferdinand, Feigel. Wauw. Bijna nog mooier, mooie, maar Zorofeigel vind ik ook wel heel mooi. En um, wat ik wou zeggen is, je hebt ook muziek meegenomen. Um, ja, um, ik had het in zeg maar het voorgesprekje gesprekje voor heel lang over muziek... en ook met uh, mijn vriendin en andere mensen om mij me heen. Van, ja, dan mag je één nummer kiezen en wat doe je dan? Dus dat maakte dan meteen heel groot. <laughs> um, en ik heb het ding dat ik in mijn werkplaats eigenlijk het liefste oordoppen draag en zeg maar geen muziek heb. Dus toen zei mijn vriendin: Nou ja, dan moet je natuurlijk John Cage met drie minuten, een, vier, uh, drie minuten veertien uh, draaien. Een minuutje of uh, even stilte. Maar dat is ook zo flauw. En toen dacht ik: Waar word ik heel blij van? En uh, dit is uh, een beentje van vrienden van mij die. Uh, al tien jaar aan de weg timmeren met een uh, heel gezellig ska beentje Wat gewoon uh, vrolijk en blij is. en uh, Die ik af en toe zie spelen en uh, denk ik gezellig. En, en ze zingen in het Nederlands als ik de ja. titel zie. Ze zingen in het Nederlands. Het is, uh, gewoon een soort uh, qua jongens -bandje. En de titel is? Um, of weet die, je het niet? De, de, de, de Billen van Mijn Buurvrouw? De Billen van Mijn Buurvrouw, inderdaad. Hartstikke mooi, ik ben heel benieuwd. van Mijn Buurvrouw en Deze Muziek... is uh, meegenomen door Zorro Veigel. En um, Zorro, uh, er wordt ook al getwitterd. Uh, iemand schrijft, uh, dat is Nijleed. Uh, een zoontje van toen bijna zes... zag zijn werk in het Stedelijk in Schiedam... helemaal geïntrigeerd. Dus een jongetje van zes, vond het ook mooi. Uh, kan de foto nu niet even vinden. En hij wilde, begrijp ik, graag weten... wat dat voor werk was. Of willen wij dat graag weten? Kijk even oh, naar de uh, okay. Maar wij willen dat graag weten. Nee, dat in het Stedelijk Schiedam... Uh... Was vanwege de prijsend en zingen er waren toen een aantal werken te zien. Um, onder andere dat rode zeil, dat ah, omdraaien, okay, maar een kleinere versie ervan, omdat het museum gewoon niet zo groot is, dus ik kon niet de, de tien meter opvangen. Maar voor jongetjes van zes is dat nog steeds heel groot, ja, waarschijnlijk. Precies. Dan. Um, maar ook een, uh, een werk, wat eigenlijk een soort uh, ja, meanderend stuk plastic is, dat er over de grond uh, rond bewogen wordt... door een klein robotje op zwenkwieltjes. Hm, die het een beetje voortduwt en, ja, en daardoor ook zelf weer voortbewogen wordt. Die een soort uh, ja, gevechten aangaat met het plastic... en zo om elkaar heen draaien en dansen. Ja, mooi. Uh, ik wil even naar jouw ouders, want jij komt uit een kunstenaarsgezin. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk tenminste, wel. Tenminste, mijn vader was kunstenaar... mijn moeder was kunstenaar of is kunstenaar. Um, was of is? Nou ja, ze, ze maakt niet zo heel veel zelf meer, maar ze schrijft voornamelijk over kunst. Ze doseert ook nog aan een kunstacademie. En af en toe maakt ze ook nog wel haar eigen projecten, maar uh, meer, ze is meer bezig met uh, documentaires en uh, het schrijven over. Ja, dat is Ine Poppen ja. en jouw vader Frans Feigel, die is overleden. Al, ja. al lang geleden, he, toen ja. hij 42 was. Uh, ja, meer dan tien jaar geleden. En, en hoe oud was jij toen hij overleed? Uh, ik was 18, ja. Ja, dat is 12,40. Ah, en, want hij maakte controversiële kunst, tenminste wat ik ervan weet. Uh, ja, hij was wel enigszins uh, actief uh, of uh, ook uh, politiek geïnteresseerd. Maar ja, controversieel. Hij uh, hield wel van zijn stem laten horen. En wat maakte hij dan bijvoorbeeld? Um, hij heeft uh, wat machine dingen gedaan, maar ook heel veel uh, internet uh, gerelateerde projecten. Maar een project wat enigszins controversieel was, was een project over de dood. Waarbij hij zijn afspraak had gemaakt onder vrienden. Uh, dat de eerste die zou overlijden, opgegeten zou worden door de andere. Um, en dat, dat was een kunstproject? Ja, dat was een kunstproject waarin ze dat als een afspraak onder elkaar maakte En daar een heel ritueel, onder, um, een ritueel voor maakten om dat te doen. Um, en dat was serieus? Dat was serieus. Um, en ja, toen kwam het dus ook zover dat hij als eerste dood ging. Dus dat maakte het dan meteen weer een beetje... Uh, ja, dan moet je het ook doen. Ja, want dat was niet zo lang daarna. Hè, na nee, dat ja, de... dat niet zo lang daarna ging hij dus ook daadwerkelijk dood. Hij is 42. Hij had... um, maar ja, dat, de, dat het enige probleem wat ontstond, is dat hij uh, daarvoor uh, al een jaar lang kanker had en aan de chemalkuur en de hele bende was geweest. En chemalkuur maakt het vlees niet per se lekkerder. Ze waren nog kieskeurig ook, die vrienden. Nou ja. Het is ongezond, het, lijkt me. Het is ongezond, precies. <laughs> ja. Dus de, zeg maar, op afraden van de dokter werd toch besloten om het uh, niet te doen. Oké. Okay. En. En dan ging het hele kunstproject dus niet door? Nee, ja, nee inderdaad. Dat... Maar anders had het gedaan. Had je dan mee ge... een vorkje meegeprikt? Ja, als dat, dan, dat had uh, niet meer dan logisch geweest als ik dat zou doen, ja. Maar had je daar al over nagedacht ook? Ja, tuurlijk heb ik daar over nagedacht. En dat had je gedaan? Um, ja, ik bedoel, wat is er mooier dan in je vrienden of je familie verder leven? In de meest ja, dat... letterlijke zin. Ik moet er even aan winnen aan het idee. Ik weet, ja. Ja, maar goed, dat ging dus niet door. Hoe is dat toen opgelost? Uh, we hebben toen een groot uh, diner gemaakt uh, in de vorm van zijn lichaam. Of zijn vrienden hebben dat gedaan. Dus toen hebben we alsnog een soort... Uh, uh, buffet gehad in de, in de vorm van zijn... Uh... En dat, daar, daar, daar was je bij natuurlijk? Ja, ja. En wat was de sfeer daar? Uh, heel uh, gezellig, feestelijk. <laughs> nee, ja. Uh, um, ik bedoel, zover dat kan bij een... Uh, bij, bij, bij een begrafenisachtige gelegenheid. Nee, um, ik, kan, ik kan er redelijk lichtvoetig mee omgaan. Want helemaal ook als iemand kanker heeft en je weet dat iemand doodgaat... dan kan je dat soms ook best makkelijk relativeren en open over praten. Of in ieder geval bij ons werd er heel open over gepraat. over ja, Dat het op allerlei manieren kan en waarom niet op die manier. En jij bent zelf toen ook op een idee gekomen rondom de. Tijd. Um, ja, dat speelde eigenlijk daarvoor al. Dat was een. Um, helemaal aan de begintijd van het internet. Toen um, had je opeens. Um, of ik was er wel geïnteresseerd in, in alle nieuwe technologieën die er voortkwamen. En mijn vader deed wat projecten daarmee toen. En ik was 13, 14. Um, en um, toen. ze zei ik een keer in de opwelling eigenlijk van... Uh, nou, als ik doodga, dan moet, wil ik wel een camera aan mijn kist... dan kan je me zo langs misschien wegrotten. Hartstikke uh, leuk, man. Ja, dat leek me wel interessant om te zien. <laughs> ik ben altijd wel gefascineerd geweest door biologische processen... en wat daar vast vastzit. Alleen zie um, je er niet veel meer van dan zelf. Nee, nou nou beter, ja, het beter nou ja, Precies. Um, nou ja, toen... zijn we eens gaan uitzoeken wat de wettelijke mogelijkheden daarvoor zijn... Um, en in Nederland kan redelijk veel, als je er respect voor hebt. Um, en ja, ook nog over nagedacht om dat daadwerkelijk uit te voeren. En eigenlijk de grootste reden om dat niet te doen... om zoiets uit te voeren, ook toen mijn vader doodging... heb ik al over nagedacht om dat met hem te doen... was dat in de hele research trajecten naartoe er zoveel mensen zo ontzettend kinderachtig op reageren... dat ik eigenlijk dacht... ja, als je zoiets doet, zit je er wel voor tien jaar vast. Wat waren dat voor kinderachtige reacties? Nou dan? ja, in het, mensen die alleen maar bezig zijn met over... oh, het is zo gruwelijk, oh, het is zo naar. Oh. Um, terwijl, en dat is kinderachtig. Nou ja, ik begreep dat... of ik had daar niet, niet de behoefte om die discussie te voeren. Ja. Voor mij ging het veel meer over... Um, gewoon een fascinerend proces wat er gebeurt. En uh, een manier om afscheid te nemen of daarmee om te gaan. En niet, uh, niet de behoefte om andere mensen daarmee lastig te vallen... of te provoceren. Of, nee. uh, als, als andere mensen er last van hebben, vind ik, nou ja, dan hoeven ze er van mij niet naar te kijken. Nee, dat maar, lijkt me ook. voordat er ook maar... Uh, Iemand onder de grond lag. Maar um, SBS al dagelijks aan de telefoon met ja. uh, um, vervelende opmerkingen. En, uh, dan, SBS? Ja, ja, nou ja, en, en Hart van Nederland. En dan krijg je dat soort mensen die dan opbellen met. Uh, de... Die met je willen praten onder een heel vervelende sfeer. Dat dus je denkt, ja, als je zo'n project doet, zit je er voor tien jaar vast. Want ja. je, je hebt gewoon grafrust. En toen dacht ik, ja. Het gaat over mijn rouwverwerking en niet over wat hart van Nederland ervan vindt. Begrijp. Maar ik vraag me opeens, ik, van niet opeens, ik vroeg me meteen, hoe, hoe, hoe doe je dat met licht dan? Um, nee, ja, het ding is, je mag, op het moment dat je iemand instopt, mag je er tien jaar niet meer aankomen. Dus je moet zorgen dat je in ieder geval systemen hebt die je dus die tien jaar prima kunnen doen. Die tien jaar licht geven? Ja, uh, maar daar heb je natuurlijk allerlei goede oplossingen voor. Ah, Oké, okay. ja. Oh, dat, uh, dat is er nog niet van gekomen? En misschien... Nee, dat is ook helemaal niet de bedoeling hoor. Uh, dat het ooit nog gaat gebeuren. Maar dat was voor mij meer een manier om daarover na te denken. Of, uh... Ja, nog, nog één ding wil ik even nog noemen. Ja. En dat is voor jou misschien vervelend, omdat je er waarschijnlijk uh, heel vaak al over gesproken. Maar toen jij geboren werd, heeft jouw moeder van de moedermelk kaas gemaakt. Dat is ook nog wel. Ja. Dat is, het zijn geen alledaagse ouders. dus. Nee. Kun je wel stellen? Uh, he, he, heeft dat gezien jou erg beïnvloed? Ook bij. Wat je nu maakt? of Überhaupt um, bij het feit dat je kunstenaar geworden bent? Ik heb altijd gezegd dat ik niks met kunst te maken wou hebben. Dankzij hun. Uh, maar ja. ja? Hoe dan? Het hij nee, je af? Ja, nee, ik dacht meer van wat een uh, nutteloos gedoe allemaal. <laughs> um, hoeft voor mij niet. Maar op een, een of andere manier kruipt het bloed toch. Um, nee. Um, ik dacht eigenlijk dat ik meer uh, op een uh, ja, iets zinniger vlak terecht zou komen. Maar dat is niet gelukt. Zo, zo, zo keek ik er tegenaan als puber. Um, maar uiteindelijk is dit toch gewoon wat ik het meest interessant en spannend vind. En wat vind je er zinnig aan wat je doet? Wat is het nut van jouw werk? Um, ja, wat is het nut? Kijk, je, je biedt mensen een raam naar de wereld. En uh, dat doen we op allerlei manieren. En of je dat nou inderdaad als journalist doet met een uh, radioprogramma. Of uh, op een visuele of manier. Met, uh, je, je laat iets zien en je, uh, som, meestal geef je ook daarin een mening mee. Ik bedoel, je kan niet iets neutraal laten zien, het is altijd een gekleurde blik die je geeft. En zo probeer je uh, hopelijk mensen daarmee uh, te verleiden, tot zelf een mening vormen, tot uh, plezier. En mee te vermaken, dus? Ja. Ja. Maar jouw werk is wel minder controversieel dan dat van jou. Dus misschien heb je in um, die zin dan nog een beetje tegen ze afgezet. Nee, zeker. Um, Behalve dat gaf. Ja, in de, nee, dat zou dan maar dat is in de lijn niet, zijn. Dat zie ik niet als een werk. Nee, um, maar dat is inderdaad voornamelijk omdat ik um, niet per se daarmee. Um, ik wil niet met mijn werk andere mensen tot last zijn. Ik wil eigenlijk mensen. Uitdagen om uh, plezier te hebben, om te genieten van dingen. Ja. Je bent uh, in Nederland flink aan de weg aan timmeren, maar uh, gaat ook naar China, daar ben je ook geweest. Hè? Je was daar artist in residence in, in een, uh, dat vond ik nogal een grappige naam voor China, The Institute for Provocation. Ja. Inderdaad. Ik denk, wie, wie doet dat in China eigenlijk provoceren? Maar uh, het schijnt te bestaan. Wat, ja. wat deed je daar? Um, ja, ik was, deed daar een residentie. En dat betekent dat je eigenlijk uitgenodigd wordt... voor een onderzoeksperiode om daar uh, de grens van je eigen praktijk uh, te bekijken. En uh, te zien uh, hoe je op een andere plek kan functioneren... en wat dat kan opleveren. En ik heb daar een, ben daar een soort onderzoek begonnen naar uh, een zwermen. Naar uh, de schoonheid ervan. Gewoon geïnspireerd op de spreeuwzwermen die je kent. En ja. waarin al die losse beestjes samen eigenlijk één bewegend monster worden. Um, en ben op zoek gegaan naar hoe, hoe kan ik daar zelf wat mee doen. Um, en dat is eigenlijk nog een soort doorlopend onderzoek waar een soort tussentijdse resultaten uitgekomen zijn. Maar ik heb daar nog niet in gevonden uh, dat punt dat ik denk oh ja, nu is het af. Maar want hoe kun je zwermen besturen? Um, want dat zijn allemaal losse dingen. Precies, dus um, je, je kan alleen maar de, de omgeving sturen zodat die zwerm zich daarna gaat gedragen. Dus je kan een soort blazen, wind blazen. In de meest uh, ja, simpele vorm zou dat... Oh, dat is Nou nee, <laughs> ja, nee, nee, weet ik niet. Ik bedoel, als je, al je het over een vogelswerm hebt... En dat je kan er een roofvogel bij zetten of inderdaad harde wind tegenaan gooien. Het zijn dingen die uh, de boel beïnvloeden. Uh, en ook in mijn werk komt het, zijn het geen letterlijke vogels. Maar zoek ik naar een manier om wel dezelfde soort... Ja, voor mij magie te bereiken. En, en welke tussentijdse uh, tussentijds oplossing heeft dat opgeleverd? Um, er is bijvoorbeeld een, een zwerm vliegers uitgekomen. Dat een, um, een zwermpje vliegers is... die allemaal uh, aan elkaar verbonden zitten... met uh, een ingewikkeld touwtjes uh, systeem. Waardoor we aan één taal, oh, zij proberen samen te vliegen als een zwerm. Um, ben ik nog niet helemaal tevreden over. Er zijn... Ja, Diverse andere soort ja, schetsen van werken waarvan ik denk, ja, misschien dat het ja, die, die gewoon nog doorontwikkeld door moet worden. En, en waarom is dat nou in China ontstaan? Had dat niet hier gekund? Of? Dat had misschien ook wel hier gekund, ik bedoel, kijk, um, maar blijkbaar moest ik toch eerst daarheen om daar Maar daar zijn ook weer andere dingen ontstaan die misschien wel duidelijker echt alleen maar daar hadden kunnen gebeuren. En dat was, heeft meer te maken met um, de enorme hoeveelheid nieuwe indrukken... die je krijgt in de nieuwe context waarin je werkt... en hoe er daar tegen kunst aangekeken wordt. En wat heb je daar ontdekt? Um, uh, ook zoals we het eerder over hadden... dat het soms gaat over de schoonheid van het alledaagse... Of van heel simpele dingen. Op het moment dat je in een nieuwe wereld en een nieuwe context bent... Um, is dat alledaags opeens niet, niet meer alledaags. Dus kijk je, zie je allerlei andere dingen. Um, en dat heeft bij mij opgeleverd... dat ik de serie simpel in, ingrepen um, gewoon in de publieke ruimte, gewoon op straat. Kleine werkjes. Um, hij probeert zoals om... dat gewoon de straat niet meer de straat is zoals je hem al kent. Yeah. Dus je daar op een andere manier mee omgaat. En je... Dus dat blijkbaar toch dat nodig hebt om um, opeens weer verbaasd te kunnen zijn over je eigen straat. Ja. En je gaat weer terug, hè? Ja, ik ga weer terug. Um, omdat ik het gevoel dat het uh, nog niet af is. En omdat ik. Uh... En je moet het daar afmaken, die sperm? Ja, um, ik, ik moet, moet er daar zeker nog even mee verder. Ja. Ja, dat is toch grappig. Want in principe zou je denken: het kan ook hier, maar het moet daar afgemaakt worden. Dat is wel mooi. Ja, op een, een of andere manier loopt dat project daar. En ik denk dat ik daarna... na de twee maanden daar nog... Um, misschien dan, het wel, of dan wel gewoon weer hier, hier ermee verder kan. Hm. Maar het moet... Zeg maar, het is een ei wat nog aan het broeden is. En op het moment dat het kuiken eruit is... kan ik hem misschien meenemen hier om hem te laten ook, opgroeien. Oh, mooi. weer zijn we weer terug bij, ja. bij het begin. Bij het kind, bij het beest waar je een emotionele band mee hebt. Zorro Veigel was de gast in Kazeluna's. Zorro, dank je wel. Wij gaan straks door, maar dan is Zorro weg. Uh, en dan praat ik met u, luisteraars. Ja, we hadden het nu net nog over de schoonheid van het alledaagse. Zorro maakt die nog mooier. Maar mijn vraag aan u is... wat in uw omgeving, in uw dagelijks leven, vindt u heel mooi? Waarin ziet u schoonheid? kunnen kinderen zijn of een mooie hoge boom in de tuin. schilderij aan de muur, de wolk aan de hemel, de sterren, noem maar op. Kan natuurlijk ook nog iets heel anders zijn. Moet u zelf maar even verzinnen als u dat wilt. En dan kunt u bellen 0800 121 1121 081121. U kunt mailen naar ksaluna.ncrv.nl. En u kunt twitteren naar hekje kaasaluna. Wij zijn om twee minuten over één bij u terug. En tot die tijd kunt u kijken naar het nieuws. Maar eerst naar het bureau Boek 4. Dat is een hoorspel. Tot zometeen en zorgel bedankt. Dank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 Uh, de volgende is een meneer Gert Wichelaar, 29 jaar. Studeert antropologie aan de VU. Is bijna afgestudeerd. Ik haal hem wel even. Ja. Meneer Wichelaar? Ja. Goh. Goh. Ik ben koning. Uh, als u met me mee wilt gaan, we zitten hiernaast. Ja. Het lijkt een beetje op de tandarts, maar het is minder pijnlijk. Hoop ik. Uh, dit zijn mevrouw de Nooyer, Sien de Nooyer, En meneer Asjes. Asjes. Gaat u zitten. U studeert antropologie. Ja. Aan de VU. Ja, ook. Ja. Maar u bent katholiek. Oh, hoe, hoe weet u dat? Dat <laughs> is toch niet aan me te zien, hoop ik. Omdat u op het Ignatius College hebt gezeten. Oh, ja, natuurlijk. Uh, wat stom. Uh, is dat een bezwaar? Dat is geen bezwaar. Hè? Degene die hier is weggegaan was ook katholiek. Dus wat dat betreft... Die is bij pastoor ingetrokken. Ja, dat kan ik u vreselijk niet aanbieden. Maar u gaat ook nog niet weg. Nee, nee, nee dat is zo. Um, herinnert u zich nog waarom u in de tijd antropologie bent gaan studeren? Goh, nou, ja. daar vraagt u me wat. Ik geloof dat ik dacht dat het minder saai zou zijn dan andere vakken. Um, maar dat is u tegengevallen? Nee, dat, dat is me niet tegengevallen.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 Sien. Ja. Bent u ook van plan om op de duur onderzoek te gaan doen? Daar, daar heb ik eigenlijk helemaal nog niet over nagedacht. Maar als het zo uitkomt, dan lijkt het misschien wel leuk. En waarnaar zou u dan onderzoek willen doen? Dat zou ik echt nog niet kunnen zeggen. Na nou, alles wel, denk ik. <lacht> ja. Hebt u een gevoel van humor?